van 6 uur. Goedenavond. Ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NOS3. Steeds meer landen testen reizigers uit China op corona. China heeft laatst alle maatregelen losgelaten en daardoor gaat ken je hem nog, Omicron er nu weer hard rond. Italië, India en Amerika laten alleen nog negatief geteste reizigers uit China toe. In ons land is een coronatest nog niet verplicht. De GGD legt uit waarom niet. We weten dat deze variant door Nederland eigenlijk al een hele golf heeft veroorzaakt. We hebben het net eigenlijk achter de rug zo'n grote omicron golf Het heeft dan weinig toegevoegde waarde om puur en alleen dan de reizigers eruit te halen om te zien van ja, dit is inderdaad een virus die wij, die wij herkennen van een paar maanden geleden. China zelf geeft weinig informatie over de nieuwe coronagolf, maar experts zeggen dat elke dag miljoenen Chinezen besmet raken. Het land heeft namelijk nauwelijks gevaccineerd, dus de ziekenhuizen stromen vol. Een primeur in het Groningse UMC ziekenhuis. Daar kreeg voor het eerst iemand een nieuw hart en een nieuwe lever. Het gaat om Kim van 35 en RTV Noord sprak met haar. Ik heb drie weken ben ik zeker in slaap geweest, ongeveer zoiets. En uh, ja, als je dan wakker wordt is dat heel gek, want je kan eigenlijk helemaal niks. Dus je moet echt uh, al je spiermassage weg, uh, je moet alles eigenlijk weer leren, lopen, eten. Nou ja, je krijgt dan zonder voeding. De operatie duurde 24 uur en werkten 17 specialisten en meer dan 30 ondersteuners aan mee. De politie checkt bij de grens of mensen niet te veel siervuurwerk meenemen uit Duitsland. Als je op de A12 bij Duiven ons land binnenkomt, moet je je kofferbak openmaken en laten zien wat je bij je hebt. Deze man werd betrapt met een paar pijlen te veel en baalt... Ik kan wel tekeer gaan van alles vinden wat ik zeg, maar het is daar toch een nut. Als je meer in je auto hebt liggen dan 25 kilo, wordt alles in beslag genomen. Kijk eens even omhoog vanavond. Dan kun je namelijk vijf planeten met het blote oog zien. Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus. Voor de twee die het verst wegstaan, Uranus en Neptunus, kun je het best even een verrekijker erbij pakken. En dan wil je misschien ook weten, hoe herken ik ze allemaal? Nou, planeten twinkelen niet, zoals sterren dat wel doen. En Saturnus en Jupiter zijn waarschijnlijk het meest helder. En Mars is zalmroze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 Yeah. In you, the song which writes my wrongs, in you, the fullness of living, the power to begin again, from right now, in you, in you, in you. van al die mensen die uit de muziek ons ontvallen zijn in 2022 wordt nog een beetje langer. Deze week ontviel ons Maxi Jazz van Pevelus. En eigenlijk is dit een beetje het nummer wat er het beste bij past in deze periode. We come one! Welkom bij deze Zandvoort Draait Door. Waar we geblekkelijk meteen verder gaan met waar we vorige week een beetje gebleven waren. Want dit is de band die vorige week op de koffie is geweest. Vanavond in alternative FM hebben we er nog eentje hoor. Dus we sluiten het bal gewoon goed af. Low Addicts uit Haarlem met Evolver. Put so much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 safe, but I'm Dit met Dream On We gaan uh, een beetje op uh, dezelfde voet verder Trouwens, daarvoor hoorde je Evolver van Low Addicts Hoewel, het is niet uh, helemaal rock Het is New Wave met een stevig randje En een van de mensen Die dat een beetje uh, vorm gaf In de jaren 80 was Kim Wald Met de productie En uh, de teksten van haar broer Want uh, daar uh, was het toch wel een beetje om te doen Groot hits, dit was er ook eentje View from a bridge You found a bridge. Can't take any more. on found a Can't take anymore. I guess it all began about a year ago. Like a cheap love magazine. You know. Dat ik ooit destijds een twaalf inch van dit nummer had gekocht. Het kwam alleen geen eind aan. Het was een hele speciale mix, moet ik erbij zeggen. Remix. Wat iets dat die van bijna zeven minuten duurde. Maar deze is toch echt de single versie. Thompson Twins. Bestond trouwens uit de drieën. Niet met de tweeën, want dat zou je dit naam wel denken. Dr. Doctor, Doctor, daarvoor hoorde je Kim Walt en A View from a Bridge. Nou, we gaan op naar het verhaal de halflijnen van het uh, nieuws van half zeven ik heb altijd zoiets van joh, uh, dat uh, kun je beter even overslaan uh, gezien het uh, hele verhaal in de wereld hè? dus uh, we gaan er nog eentje doen het is later nog eens een keer op uh, cover uh, gecoverd moet ik eigenlijk zeggen van uh, Elephant, maar dit is nog het origineel uit 2001 en dan heb ik het over Tidio. de jongens van Elephant hebben het ook een keer gedaan, kom along tot aan half zeven Zandvoort en de regio. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Servië heeft de hoogste staat van paraatheid van het leger weer afgeschaald. Die werd dinsdag ingesteld omdat de spanningen met Kosovo al weken opliepen. Waarom er nu is afgeschaald is niet duidelijk. Een automobilist die vastzit vanwege een dodelijk verkeersongeval in Rotterdam op tweede kerstdag... wordt verdacht van te hard rijden, door rood rijden en rijden onder invloed... Bij de frontale botsing kwamen twee volwassenen en een kind die in de andere auto zaten om het leven. De verkoop van nieuwe snorfietsen is met 40% gedaald sinds bekend werd dat vanaf 1 januari een helm verplicht is. Een snorfiets mag maar 25 km per uur. Veel mensen kiezen daarom nu liever voor een brommer. En het weer, vanavond klaart het op en koelt het af naar 4 tot 6 graden. Morgen begint droog, maar in de loop van de dag opnieuw regen bij een graad of 8. Thank you. 'Cause I'll drink with you. Uit het zuiden van het land. Deze ATIA. Vanavond uh, helaas even geen ruimte om uh, dit werkje aan te kondigen. Want morgen komt deze single uit. Dus we hebben hier gewoon een hele vette primeur uh, te pakken. The Hunt heet uh, haar nieuwe single. Maar ik uh, kom er in het nieuwe jaar uitgebreid erop uh, terug. En vorige, de vorige single uh, was van Maximo Park. Meeting Up. Ik heb een wijze radiocollega in de persoon van Kees Meijs in Volendam. En die kwam uh, ooit met een uh, nummer van uh, Meeting Up van Maximo Park. En zodoende heb ik hem er toch maar eens even bij gehaald. Bent komt trouwens uit uh, Tynemouth, ligt onder de rook van Newcastle. En dat uh, is waar de veerboot tussen IJmuiden en Newcastle in gaat. Ja, daar kom je dus langs. Tynemouth, daar komt Maximo Park vandaan. Dat geldt niet voor deze man hoor. En ze hebben hem weer eens in de herhaling uh, op RTL 7. Want er komt dan een compleet rockconcert uh, uit. Van de Rolling Stones die je wellicht al tien keer gezien hebt. Maar ze zenden hem nog een keer uit. dat ze ooit nog eens een keer als danseres zat bij een van de Amerikaanse popprogramma's. Deze Jody Watley Saltrain geloof ik daar had ze deel uitgemaakt. Daarvoor hoorde hij trouwens Mick Jagger met Just Another Night. Een van de favorieten van onze burgervader in dit dorp. 1985 kocht hij een album van The Cult met onder andere dit nummer erop. En daarom draaien we hem ook. Hollow Man. dat ik toch nog redelijk uit zou komen met mijn tijd. Maar dat blijkt dus niet het geval te zijn. Dit is iets wat de burgervader heel erg fijn vindt. Dat is het nummer van de cult. En hallo, en stond op een illustre album. Wat hij in 1985 had gekocht. En ik dacht in 2020 zo'n beetje... ik ga een aanloopje nemen richting de Grand Prix van 2020. Maar ik had alleen geen rekening gehouden met een een of ander virus... wat op een gegeven moment ging huishouden. En toen ging die hele keer door en ging ook mijn hele item op uh, verschillende websites uh, over 1985 met allemaal muziek. Dat uh, kon ik ook allemaal in de prullenbak uh, mieteren. Ja, want dat was natuurlijk wel een beetje het uh, verhaal erachter eerlijk gezegd. Um, we begonnen met iemand die ons ontvallen is. En dat uh, was nogal vrij vers, want dat was Maxi Jazz van Faithless. En uh, iets uh, eerder nog, maar wel uh, vrij recent is het uh, verhaal van Christine McVie, want die leeft ook niet meer. Die is ook uh, dit jaar ont ontvallen. Nou weet ik dat er ook iemand is in de landen... die gaat een ode aan de doden doen... Uh, op Capella, Dus dan moet je maar eens op, luisteren, op zaterdagmiddag maar eens luisteren. En daar zit een hele waslijst in. En ik denk dat hij het nog uh, zwaar druk gaat krijgen... deze Willem de Waard. Maar als ik dan toch aan Christine McVie denk... dan denk ik eerder toch aan een beetje dit nummer... van Fleetwood Mac... En Little Lies tot aan het nieuws van 7 uur. En daarna hebben we een uh, aflevering van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgold. Onder de rook van Alternative FM.